...op de tribune. Ja. Goedenavond. Dank u. Wij zijn Extinction Rebellion. Wij eisen van onze overheden... Misschien ...wees eerlijk over de klimaatcrisis... ...en de ecologische handen die ons zorgingsraad bedrijven. Maak mensen bewust van de wilgenzaak... ...op protiscale veranderingen. Wij eisen van onze nou. overheden... ...doe wat nodig is... Lief... Ik verzoek u um, om stoppen. nu te stoppen met uw actie. U heeft uw punt gemaakt. Ik, uh, ik verzoek u om nu te stoppen. En ik schors de vergadering. De vergadering is uh, geschorst vanwege een uh, inbreking van de... Uh, Extinction Rebellion, dat spreek ik goed uit. Uh, dus de burgemeester heeft de vergadering voor enige tijd geschorst. Ondertussen nog wat muziek. Nu de actie Ik verwacht van jullie allemaal dat jullie een goede uitspraak doen. Her Dames en heren, na dit intermezzo heropen ik de vergadering. Um, we waren gebleven bij de opening en mededelingen. Um, de eerste vraag die ik stel, heeft er iemand mededelingen over belangen of betrokkenheid? Dat is niet het geval. Um, dan de vraag of er nog overige mededelingen zijn vanuit de raad of vanuit het college. Dat is ook niet het geval. En dan doen wij de loting om te kijken wie uh, bij een eventuele mondelinge stemming als eerste um, aan de beurt is. En dat is mevrouw Van der Veld. U bent uit de pot getrokken. Excuus. Excuus, excuus, excuus. Laten we vooral hopen dat er vanavond af en toe wel gelachen kan worden, dames en heren. Um, gaat dit de toon van deze avond uh, worden? Of... Oh. Goed, we zijn bij nee. het vaststellen van de agenda. Dan doe ik mijn jasje uit. Ik constateer dat er drie moties zijn aangekondigd. Um, Eén motie van de PVV over Zwarte Piet. Eén motie over Formule 1-teams door Noordvoort. En één over windturbines en zonnepanelen in de Duinen. Um, gezien de aanwezigheid van de vele mensen op de tribune en de vele pers... zou het voorstel wat ik zou willen doen zijn om de motie met betrekking tot... ...de Formule 1-teams door Noordvoort... ...om die te behandelen direct na de benoeming van de twee nieuw nieuwe leden van de Rekenkamer. Um, dat betekent dat in ieder geval de aanwezigen in grote getalen die voor dat onderdeel aanwezig zijn... ...daarna ook weer huiswaarts kunnen gaan. Um, en daarna door te gaan met de agenda en dan vervolgens de overige twee moties... Um, ...bij het punt moties en dat is dan agenda punt 6 geworden... ...om dat daar te behandelen. Kan dat uw instemming krijgen? Ik zie geknik, dus dat is mooi. Um, goed, dan is daarmee de agenda vastgesteld. En dan gaan wij over naar de benoeming van twee nieuwe leden van de Rekenkamer van Zandvoort. Um, de periode van benoeming is zes jaar en gaat in per 1 maart 2020. En het voorstel is om mevrouw dokter-ingenieur. P. Domburg en de heer Dr. J. R.J.E. Douma te benoemen als lid van de rekenkamer. Um, voor deze benoeming heeft um, um, de commissie geloodbrieven de benodigde stukken onderzocht. En ik geef graag het woord aan de voorzitter, de heer L. Gabali, om um, zijn bevindingen met ons te delen. Ja, wel, voorzitter. Aan de raad van de gemeente Zandvoort... De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort in wie handen werden gesteld... ...de geloofsbrieven ingezonden door mevrouw dokter ingenieur P. Domburg en de heer uh, dokter R.J.E. Dauma. Beide voorgedragen voor benoeming tot lid van de rekenkamer Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat zij aan alle in de gemeentewet en de verordening... Gemeentelijke Rekenkamer, Zandvoort, gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot benoeming in de Rekenkamer. Zandvoort, zaterdag 25 februari 2020. Dank u wel, meneer El um, Mag ik het voorstel doen om de, uh, mevrouw Domburg en de heer Dauma bij acclimatie te benoemen? Dan is dat het geval. En verzoek ik de beide nieuwe leden van de Rekenkamer. ...naar voren te komen. Zojuist zijn de nieuwe leden van de rekenkamer benoemd... ...en worden nu naar voren geroepen door de burgemeester. Dus daar gaan we even naar luisteren. Goed. Um, ik begin bij u. Um, de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de rekenkamer benoemd te worden... ...rechtstreeks nog middelijk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 Voor even tot voor felicitaties. Tot, tot zover de benoeming van de twee nieuwe leden van de Rekenkamer. We gaan even naar muziek.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 u luistert nog steeds naar de live-uitzending van de raadsvergadering 25 februari 2020. En de burgemeester gaat de, oh, de vergadering weer heropenen. Ik heropen de vergadering. Um, en zoals gezegd kom ik dan aan bij het ingelaste agendapunt 4. En dat is de motie zoals is aangekondigd door GroenLinks... Um, ...over de Formule 1-teams door Noordvoort. Um, voordat ik het woord geef aan de indiener... ...misschien even goed nog even de procedure rond de behandeling van de moties. Als eerste krijgt de indiener van de motie het woord. Um, dan zal de portefeuillehouder een reactie geven. Um, vervolgens het woord um, aan u als raad... ...met daarna in principe weer uh, het laatste woord aan de indiener... ...waarna wij tot stemming overgaan. Voor de goede orde meld ik u ook nog dat er nog een, een notitie, en informatienota is rondgegaan... ...die in ieder geval voor een belangrijk deel ook overeen zou komen met datgene wat de portefeuillehouder vanavond van plan was in te brengen... ...maar ter uw um, informatie en voor het gemak hebben we gezegd dat goed als u ook daar in ieder geval van tevoren kennis van kan nemen. Dus, meneer Elgebadi, graag aan u het woord. Ja, en ik heb nog een uh, vraag aan U als voorzitter, wilt u dat ik de gehele motie uh, woordelijk voorlees? Wat mij betreft kunt u volstaan met het dictum. Uh, maar ik laat het aan u, want het kan ook zijn dat u zegt van nou, er zitten dermate ja, elementen in dat ik het van belang het vind. Het stemt overeen. Ja. Uh, dan lees ik alleen de, het dictum op, inderdaad. Uh, het dictum van de motie die overigens is mede ingediend door D66, CDA en de Partij van de Arbeid... Uh, roept het college op de gevraagde ontheffing om over het strand... door natuurgebied Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk te rijden niet te verlenen. Um, en waarom willen wij dit nou? Waarom hebben we deze motie ingediend? En dat is om de volgende reden. U hoorde het net misschien al voor een deel... maar er zijn ondertussen ongeveer 28.000 handtekeningen opgehaald... die tegen het rijden van uh, de karavaan uh, door strand natuurgebied Noordvoort is. Vandaag ontving ik ook nog eens de ontheffing aangevraagd door de teams van Red Bull. En inderdaad, ik moet eerlijk zijn... die strookt met wat de wethouder uh, wil voornemen. Alleen ging ik verder nadenken en verder kijken... en kwam ik erachter dat buiten de teams van Red Bull en Alvaturi, die de aanvraag hebben gedaan... ook nog een ander team in Noordwijk zich heeft gevestigd... namelijk Mercedes. Het team van Mercedes heeft, zover ik weet... en ook als ik naar de aanvraag en het voorgenomen besluit kijk... van dit college en het college in Noordwijk... Niet gevraagd voor een ontheffing om over het strand heen te rijden. Het team gaat dus over de weg. Zover wij kunnen inschatten en inzien. Dus eerst de eerste vraag aan de wethouder in deze is. Klopt dit? Klopt het dat Mercedes niet het probleem van files ziet en gewoon de normale route over de weg kiest? Dan het volgende. Er zijn talloze... Ik kan ze allemaal gaan opnoemen, maar dat zitten we hier vanavond nog tot laat. Er zijn talloze natuurorganisaties, mensen in het land, tv-programma's... die hier aandacht aan heeft, hebben ge, geweten. En dat betekent dus dat er heel veel mensen zijn in Nederland... die het niet eens zijn met het feit dat wij deze kolonnes... door het strandgebied heen gaan laten rijden. Het maatschappelijk draagvlak bestaat dus niet. En waarom bestaat het niet? We hebben een tijdje terug, ongeveer negen maanden nu... de wethouder zelf heeft het geopend, Noordvoort geopend. En in Noordvoort is... de de regel dat de dieren de voorrang krijgen, de natuur krijgt vorm voorrang op de mens. Wij zijn dus van mening dat dat ook zo moet gestand doen. Waarom? Uh, het is gewoon logisch. Wij hebben dat besloten met z'n allen. Wij nemen als deze raad nemen we beslissingen en die beslissingen moeten we gestand houden. En moeten we verdedigen. We hebben dit met ons volle stand besloten. Dus laten we ook met ons volle stand nu een juiste keuze maken. Dan het gebied van veiligheid. Als we kijken naar de veiligheid, zien we een probleem daar als schoonling zijnde. Want... Langs Noordvoort, langs het stuk strand, loopt een fietspad. Dat fietspad dat voorziet de campinggasten van Noordwijk uh, om hun slaapplek daar te hebben. En voorziet hun dus ook om via het fietspad richting Zandvoort heen te fietsen. Als daar een kolonne langs rijdt, waar nu blijkt ook uit uh, de beantwoording uh, en ook uit de aanvraag, daar ook de coureurs in zitten, kunt u zich voorstellen dat... Deze fietsers die over het algemeen waarschijnlijk racefans zijn, want anders zouden ze niet op een camping rondom de Formule 1 overnachten en richting Zandvoort fietsen. Dat ze zullen zien en over de hekken en het hekwerk wat daar staat klimmen en richting het strand rennen. De veiligheid kan dan dus niet gegarandeerd worden. En dat is wel, dus een van de belangrijke punten die ook dit college aanhaalt in haar raadsinformatiebrief en die ook door Noordwijk is aangehaald. Dus de veiligheid zou gegarandeerd kunnen worden op het strand. Ik trek dat echt ten zeerste in twijfel, want ik zie dat niet. Ik zie niet hoe wij die veiligheid hier in Zandvoort kunnen waarborgen... wanneer mensen gewoon erlangs fietsen, die kolonnen zien... en weten, we gaan uh, daar Max stappen misschien kunnen zien. Het is gewoon gevaarlijk. Buiten het feit dat je dan ook door natuurgebied Noordvoort heen loopt... en dat het kan vertrappen. Um, dan het punt van de dieren. Dierenwelzijn. We hebben er veel over gepraat in deze raad al vaak rondom de herten. Rondom het dierenasiel. De collega's van de PV hebben dat bijvoorbeeld nog gedaan, laatst. Um, we hebben dit gebied speciaal ook voor dieren ingericht. Het is een broedplek voor zeehonden en voor vogels. Uh, u kunt dan zeggen... ...ja, maar we gaan over de zeereep rijden. We gaan niet door, door de duinen rijden of wat dan ook. Nee, maar de zeereep heeft daar een functie. Namelijk, al het voedsel wat aanspoelt uit de zee... ...kan daar blijven liggen... ...en wordt niet in de grond gereden of kapot gereden. Dus die dieren halen daar hun voedsel vandaan. Dus hoe gaat het college hiermee om? Hoe gaat het college kijken naar... ...de, de ecologische schade die hierdoor ontstaat? En dan... Tot slot, qua vragen dan in het eerste rondje dan, we komen zo meteen inderdaad misschien nog wel op een ander betoog, is het volgende. Wij lezen ook in de aanvraag dat eh, zeg maar, waar de auto's gestationeerd zijn, dat de spot gaat worden. En het probleem daarmee is, vinden wij, dat die auto's, zover wij nu weten, en misschien kan de wethouder dat ontkrachten of verduidelijken, de auto's leeg richting Noordwijk gaan rijden. Daar de coureurs ophalen en de teamleden en dan vervolgens weer terugrijden richting Zandvoort. Klopt dat? En klopt het ook dat het hier gaat om hybride, 4x4, uh, waarschijnlijk van het merk Porsche? Klopt dat ook? Want wij hebben zo onze ideeën bij het feit dat die auto's één niet elektrisch zijn, zoals in de Raadsinformatiebrief wordt gesuggereerd. Maar ook niet heel erg goed uh, en lang qua accuduur mee kunnen uh, wat betreft de elektriciteit. Dus eigenlijk komt het dan gewoon neer op het feit dat daar gewoon met ja, geen hybride auto's, maar gewoon met brandstofauto's door het natuurgebied heen wordt gereden. Klopt dat ook? Uh, tot zover in uh, deze eerste termijn. En, uh, ik hoop dat ik nu het woord weer teruggeef aan u, uh, voorzitter. Dank u wel, meneer El Gabbani. Het woord is aan mevrouw Verheij als portefeuillehouder in deze. Dank u wel, voorzitter. En meneer Elgebali heeft al het nodige aangehaald en ik denk dat het goed is om even te duiden ook wat er nu is afgesproken omtrent Noordvoort en welke status dat uh, gebied heeft. En in de intentieverklaring stond heel duidelijk dat het gaat om het creëren van een natuurlijk landschap, het creëren van rust voor planten en dieren en het vergroten van de belevingswaarde voor bewoners en recreanten. En dat heeft zich erin geuit dat we bezoekers verleiden om niet over het strand te lopen, maar bovenlangs, via de duinen. Ook hebben we afgesproken dat de evenementen, die al nou ja, sinds jaar en dag ook plaatsvinden, tussen Noordwijk en Zandvoort gewoon doorgang vinden. Dat is een afspraak die we eh, met elkaar hebben gemaakt, met de projectgroep Noordvoort, in de werkgroep Noordvoort, en die we ook gestand doen. In formele zin heeft dat gebied dus geen status. En er is in formele zin ook geen verbod voor het lopen over het strand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we daar dichtvoetig mee om moeten gaan. Of dat dat een gegeven is dat we maar eh, onbeperkt autovervoer daar moeten toestaan. Geen zins. En zoals ik in de raadsinformatiebrief ook heb aangegeven... ziet het college het rijden over het strand in dit verband ook als een terugvaloptie... Dus als het vervoer over de weg of via de lucht per helikopter niet mogelijk is, dan is het eh, toegestaan om vervoer over het strand te, houden, te hebben. En dat betekent, eh, in concreto gaat het om tien auto's. Ja. Dat zijn uh, elektrische auto's. U vraagt mij heel specifiek naar uh, het type auto en de technische specificaties uh, daarvan. Ik moet u eerlijk zeggen dat dat mijn kennis uh, te buiten gaat. Want ik weet niet specifiek wat de rijkwijde is uh, van een Porsche of iets dergelijks. Maar dat doet in die zin ook niet ter zake. Uh, het gaat erom dat uh, er een aanvraag is ingediend... De gemeente Noordwijk heeft inmiddels beschikt. Ik heb u laten weten wat de uh, voorwaarden daarvan zijn en onder welke voorwaarden dat zou worden toegestaan. En nog belangrijker, dit college is voornemens uh, het gelijkelijk toe te staan, zij het slechts als een terugvaloptie. U uh, geeft aan dat er... Uh, u kaart ook expliciet het punt van veiligheid aan. En uh, u, u, u vreest, u uh, hebt zorg dat, uh, dat er massaal ook mensen richting het strand zullen komen om te kijken naar eventuele coureurs en dergelijke. Uh, deze route uh, is uh, besproken ook met de veiligheidsdiensten en het is niet mijn beeld dat zij uw zorg delen. Um, en dat maakt ook dat je wel extra maatregelen moet treffen, maar die zijn ook uh, benoemd in de, in de beschikking van Noordwijk. Um, ja, Dus kort en goed, hè, vindt dit college dat we dit hoe dan ook moeten toestaan voor dit evenement? Nee, we zien dit als een terugvaloptie, als alternatieven via de weg of per helikopter niet mogelijk zijn. U vraagt ook concreet naar andere teams hoe die vervoerd gaan worden. Dat, hangt er, dat, dat weet ik niet, want dat hangt ook af van de specifieke omstandigheden van die dag. Maar u vraagt mij specifiek, hoe kijkt dit college tegen het vervoer over het strand aan? We houden ons in die zin aan de afspraken die we hebben gemaakt ten algemene over evenementen... In lijn daarmee hebben we ook gekeken naar alle belangen die spelen omtrent dit dossier. We hebben gekeken naar het belang uiteraard van de Formule 1. We hebben gekeken naar het belang van het gebied Noordvoort. Van de ecologische waarden van de dieren die daar hun rust zoeken. En komen daarmee tot de conclusie dat het college dit zou willen toestaan eh, als terugvaloptie. Eh, voorzitter, daar wil ik het in eerste termijn bij laten. Dank u wel mevrouw Verheij. Um, ik kijk naar de rest van de commissie en ik zie de heer Hendricks van de VVD. Ja, dank u voorzitter. En ik merk dat we al in deze discussie de inhoud ingaan. Ik word ook bijna verleid om nou iets van de inhoud van deze motie te vinden. Maar eigenlijk moet me ook iets van het hart over hoe we hier met elkaar vergaderen. En als we dan, u opende de vergadering en vrijwel meteen daarna moest u de vergadering schorsen. Doordat deze werd verstoord door actievoerders. Daarmee belemmeren zij het democratische debat wat wij hier voeren. En dat is volgens mij niet de manier waarop we daar... ...mee om moeten gaan. Ik zou daar... ...met klem uh, afstand van willen nemen. En eigenlijk voorstel dat ik hoop ...dat ook de indiener van de motie GroenLinks... ...net ook afstand had genomen van deze actie. Maar ook van uitspraken die door... ...door zijn bondgenoten uh, zijn gedaan... ...in de media. Als zou de Formule 1... ...een soort terreurorganisatie zijn, dat is letterlijk zo gezegd. Dat is volgens mij niet de... de ...feitenvrije toon... ...waarop we hier debat moeten voeren. We moeten hier volgens mij... ...gewoon over de inhoud het uh, debat voeren. En niet door hier op de grond te gaan liggen... ...het debat te verstoren en elkaar te beschuldigen van het zijn van een terreurorganisatie. Dat wil ik graag eerst uh, gezegd en ik hoop dat uh, de indieners van deze motie ook afstand zullen nemen van wat ik net suggereerde. Uh, voorzitter, dan toch de inhoud. En ik denk dat de Inter wethouder, uh, interruptie van de heer Hermsen. Ik hoorde de heer Hendix uh, iets uh, noemen, die, wat de heer Elgebali nooit heeft gezegd hier. Dus ik zie niet in wat, de, daar, wat daar de toegevoegde waarde van is. De ik, nee, Voor mij heb ik dat ook precies gezegd. Een, een van zijn bondgenoten, de heer Karel van Broekhoven, heeft in de media gezegd uh, dat de Formule 1 een soort terreurorganisatie is. Um, en ik vroeg aan de heer Algebali of hij afstand wil nemen van die uitspraken. Mag ik één verzoek doen? Dat is of u zich vanaf de publieke tribune wilt onthouden van commentaar, alstublieft. We proberen in deze zaal oprecht een heel goed debat met elkaar te voeren over de inhoud. En ik verzoek u geen commentaar erop te leveren. Dank u wel. De heer Hendricks. Dank voorzitter. Uh, dan de inhoud, want waar hebben we het over? We hebben hier de afgelopen week uh, meerdere mediaberichten gezien... meerdere uh, verontruste uh, publicaties, uh, uitspraken. En als ik nou uiteindelijk hoor... De of lees in de mededeling van het college vanmorgen... en nu ook uh, de toelichting van de wethouder... gaat het over een fallback-optie als al het andere niet lukt, zeg maar. Uh, over een kleine hoeveelheid auto's die notabene elektrisch zijn... en over het strand rijden... Voor, drie, ...voor een evenement van drie, vier dagen. En ik geloof niet, voorzitter, dat, dat dit nou een enorme schade aan het natuurgebied uh, zal toebrengen. Ik... Interruptie van de heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. U suggereert dat de auto's elektrisch zijn. Uit de aanvraag van, door Red Bull gedaan wordt specifiek niet over elektrische auto's... ...maar over e-hybride auto's gesproken. Ze zijn dus niet elektrisch. Dat klopt gewoon niet in de raadsinformatiebrief. In de Raadsinformatiebied staat elektrisch of hybride, dus dat, uh, dat lijkt me dan prima. Vervolgt u uw betoog, meneer uh, Hendricks? Ja, voorzitter. Sterker nog, ik denk uh, dat het ook een stukje selectieve verontwaardiging is over deze uh, aanvraag. Het is namelijk zo, doordat het stempel van de Formule 1 eraan zit, uh, zien we dat het wat, op wat meer publiciteit kan rekenen. Terwijl vorige week zijn er stel uh, tractoren met boze boeren door exact hetzelfde gebied heen uh, uh, gereden... Ik heb daar geen opmerkingen van de indieners van deze motie over gezien. Ik heb daar geen boze publicaties van Stichting Duinbouw of Rust bij de Kust over gezien. Terwijl volgens mij die tractoren die er dwars doorheen banjeren uh, veel meer schade toe uh, zouden um, toebrengen dan wat deze eventuele auto's als terugvaloptie zouden kunnen um, toebrengen. Dus daarom voorzitter zal de VVD deze motie absoluut niet steunen en uh, steunen wij het college ook in de stappen die zij nemen. Dank u wel, meneer Hendricks. Het woord is aan de heer Mettes van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil me vooral bij de feiten houden, alle randverschijnselen eromheen... Uh, ...vind ik niet uh, uh, van belang als het gaat om het verlenen van een ontheffing op dit moment. Dus daar neem ik ook wel afstand van. Zal ik het ook doen over de opmerking van de heer Hendricks... ...als hij het heeft over selectieve verontwaardiging. Ik moet zeggen dat het CDA is niet verontwaardigd. ...en ook niet selectief. Wij hebben de afgelopen jaren hier in deze zaal... ...bij herhaling ons sterk gemaakt... ...voor het vrije natuurstrand op het zuidelijk deel van Zandvoort. Dat hebben we bewust gedaan... ...om bezoekers die voor rust komen... ...ook de ruimte te bieden. En vanaf die kant, zuidelijk strand, uh, tot Noordvoort... ...wat uiteindelijk dan een pareltje is op de, dat vrije deel daar... ...en de ruimte om rust te hebben in een toch wel vol Nederland... Was, voor, ...was en blijft voor het CDA belangrijk. Dus dat zijn de feiten en de achtergronden voor het CDA... ...waarop wij zeggen dat is belangrijker... ...ook al gaat het om een paar dagen, genoeg is genoeg. Er zijn alternatieven. Ik ben overigens blij dat het college ook inzet op een terugvaloptie. Met andere woorden, het college ziet ook dat je beter over de weg kunt gaan... ...moeten andere mensen overigens ook... En dan kun je met een beetje begeleiding het allemaal vlot regelen. Of eventueel met helikopters. Maar goed, dat is niet aan het CDA om dat te organiseren. CDA die steunt deze motie omdat in dit geval genoeg genoeg is en de natuur daar nu voorgaat. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Mettes. Het woord is aan mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Uh, is al veel gezegd, ik ga een aantal dingen van mijn collega's niet herhalen, ook mede-indieners. Maar... Partij van de Arbeid Zandvoort vindt het beslist onnodig dat deze ontheffing verleend wordt. En net als mijn collega zijn wij van mening dat er zijn grenzen. Want in het hele proces formule 1 zijn belangen tussen natuur en evenement afgewogen met elkaar uitgebreid besproken. En voor ons was doorslaggevend wat is nu echt nodig. En hoe kan het zo duurzaam mogelijk. Daar hebben we met elkaar ook een motie voor ingediend. En daar zijn afspraken over gemaakt. En wat nodig is, is wat ons betreft dat bewoners naar hun werk moeten ...kunnen komen en weer terug. Dat is nodig. En dat de F1-coureurs naar hun werk moeten kunnen komen... ...dat is ook prima, maar daar zijn vast andere middelen voor. Bijvoorbeeld een van de vele VIP-helikoptervluchten. Noordvoort is voor ons als beschermd natuurgebied... ...of welke status dan ook... ...het is belangrijk dat we dit met elkaar in gang hebben gezet. En we moeten het niet laten verstoren. En wij vinden dat aanvragers hier ook hun hand over spelen. Niet alles moet wijken voor de Formule 1... Er zijn grenzen. En dan heb ik tot slot een vraag aan de wethouder. Er is vergunning verleend, of ik weet niet of deze portefeuillehouder is, maar dat kunt u vast onderling uitmaken. Er is vergunning verleend voor de mobiliteitsplan. Partij van de Arbeid gaat ervan uit dat het mobiliteitsplan voldoende garanties biedt voor alle bezoekers en ook voor de coureurs om hun werk te kunnen doen. Kunt u daar de, kunt u daar de antwoord op geven? Dank u wel. Wie? Mevrouw Van der Veldt van Gemeentebelangen Zandvoort. Ja, dank u wel. Ja, ander geluid, sorry. Ik ben het eens met het college. En ik ben het er zeker ermee eens dat deze raad zich weer eens bemoeit met iets wat niet aan deze raad is. Die ontheffing is een bevoegdheid van het college. En als het college het onderzocht heeft, dan vind ik dat wij als raad daar gewoon achter moeten gaan staan. Met andere woorden, GBZ zal tegen deze motie stemmen... En um, ja, ik vind het heel leuk dat er 28.000 uh, handtekeningen zijn opgehaald. Maar als ik uitga van 17 miljoen mensen in Nederland. dan denk ik, ja, dan zijn het dus 16.972.000 um, mensen het uh, ermee eens dat ze wel over het strand mogen. Dus uh, ik weet dat die cijfers anders liggen hoor. Maar het is even ter kennis. Het lijkt veel, maar wat is 28.000 mensen? En het is een nooduit. Het is niet. Dat het per se gaat gebeuren, maar dat het in ieder geval kan gebeuren. En zo erg is het niet, want hoe vaak hebben we niet over het strand al gehad, ook toen het al Noordvoort was, dat daar uh, tochten zijn van, van wandelaars die uh, van. Uh, waar gaan, komen ze ook weer vanaf Van Scheveningen aan de hoek van Holland lopen. Dat zijn er heel wat. En die maken meer schade, in mijn ogen in ieder geval, dan elektrische auto's. En als mensen daarvan opgeleid zijn, want dat is wel iets. Wat ik uh, wil meegeven. Uh, ik heb het nagekeken. Uh, we hebben 1 mei hebben we laag water. op het tijdstip dat ze deze kant op komen. Dat is heel mooi. 2 mei zou ook nog kunnen. Maar 3 mei wordt lastig. Dan hebben we alweer hoog water. Uh, op het tijdstip dat ze deze kant op moeten. En het is dan wel van belang dat de chauffeurs. Uh, weten hoe je op het strand moet rijden. En dan kijk ik even naar de overkant. Want wij hebben hier heel wat afgelachen. Uh, op het strand. met mensen die denken dat ze dat kunnen. En dat, uh, dat kan niet iedereen. Dat wil ik laten. Goed. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Het woord is aan de heer Van Tichelen en die is van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Uh, helder verhaal van de portefeuillehouder. Uh, de raad is niet het bevoegd gezag in deze, zoals al aangegeven door mevrouw Van der Veld uh, en terecht. Uh, het komt ons voor dat... de de wijze waarop zaken worden gecommuniceerd uh, bij de publieke opinie, nogal wat uh, misverstanden teweeg brengen. Het beeld ontstaat dat de Krampie-organisatie uh, alles zou mogen en zich nergens iets van hoeft aan te trekken. Dat is geen uh, geenszins het geval. Uh, afgelopen woensdag, uh, ook uh, boeren die begaven zich richting het circuit om daar uh, op te rijden, dat is dan toevallig uh, tegengehouden. Maar het circuit wordt van alles kwalijk genomen wat niet terecht is. Dat zou beter gecommuniceerd kunnen worden, dat is één aspect. Het andere aspect is natuurlijk, wij weten niet precies hoeveel mensen zonder doorlaatbewijs gaan proberen over de Zandvoortslaat toch Zandvoort te bereiken. Dat is een onzekere factor. En het kan toch niet zo zijn dat met de helikopter, bij wijze van spreken, meneer Hamilton wel het circuit bereikt. Maar zijn is een team dat de banden moet wisselen, niet. Dan staan we wereldwijd voor aap. Dat is, dat is niet iets wat we moeten willen. Nou, dat je voorzichtig zijn, moet zijn met de natuur, ja, uh, natuurlijk. En daarom zijn we ook geen voorstander van elektrische voertuigen. Want die dingen worden steeds meer gevoed door vervuilende biomassa-centrales. Dus doe dan maar een schone diesel, dat is veel beter. <tie> Tegenwoordig, de moderne diesel komt de lucht schoner uit dan dat hij erin gaat. Dat is een, een, een, een feit dat nog niet bij iedereen bekend is. Maar, uh, ja... Het indienen van deze motie ja, is om meer dan één reden in feite overbodig. Wij zijn niet het uh, bevoegd gezag. En uh, ja, erg zinvol lijkt het ons ook niet. Want wat zijn de alternatieven? Moet je dan met speedboat zijn en weer gaan varen? Interruptie van de heer L. Gebani: U vindt het indienen van deze motie overbodig. U bent samen met mijn partij, de partij die hier in dit, in dit huis strijdt voor de dieren. Bent u in dat geval geen bondgenoot meer van ons? En heeft u dan op dat vlak in het begin een heel ander standpunt ingenomen dan nu? Is dat standpunt opeens weg bij de PVV? Ik ben benieuwd. Van Tichelen? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Kijk, het strand is een hoop zand. En behalve een verdwaalde, aangespoelde kwal valt daar weinig schade aan te richten. En wanneer je daar rustig, omdat het een rustgebied uh, jezelf uh, voortbeweegt, dan is het niet zo'n grote ramp. Bovendien, die zeehonden, die lezen geen borden en die gaan ook gewoon hier voor de deur uh, op het strand liggen en uh, laat die beesten gewoon lekker met rust. Stel, je gaat voor de alternatieven kiezen, extra helikoptervluchten, het gaat om nogal wat mensen, een man op 60, hebben we het over. Dat vinden we geen goed plan. En met speedboten, ja, die zeehonden, die zie je minder goed in het water dan op het strand. Dus dat is ook niet echt veilig. In feite zou je het voor het behoud van de natuur als laatste redmiddel, want dat is het. Hè, de terugvaloptie zoals het genoemd wordt, uh, ja. Dan, dan zou je dat moeten doen. Liever niet. Liever niet. Maar uh, in, in geval van nood, ja, want anders loopt de boel hier in het gebut. Een... En zo willen we ons niet profileren Nogmaals een interruptie van de heer Algebadie. Ja, voorzitter. Uh... De heer Van Tichelen van de PV heeft het over rust. En dat is nou juist de kern van deze discussie. Dit gebied is gecreëerd voor rust, voor de natuur en voor de dieren. Dus u, het klopt wat u zegt, het, is, het gaat om de rust voor de dieren. En door dit nu zomaar aan de kant te schrijven, door deze motie aan de kant te schrijven, kiest u niet voor de dieren die u ook zo, hard, zo diep, diep aan uw hart liggen. Maar u kiest hiervoor gewoon voor het verkeerd, gemotoriseerde voertuigen en dus niet voor de dieren. U verlogent uw eigen standpunten hier in deze raad. Ik zie ook een, van, een interruptie van mevrouw Van der Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil graag reageren op wat mijn buurman, meneer Elke Bali, net zegt. Ik krijg toch echt het idee dat u het gaat, gaat hebben over dat er een lijndienst komt tussen Noordwijk en Zandvoort over het strand. Het gaat verdorie om eventueel één of twee, misschien wel drie dagen... Laten we hopen dat we goed weer hebben, want dan is het misschien niet nodig. Laten we hopen dat we niet al te mooi weer hebben, want dan is het wel nodig. En, maar u praat erover alsof het dagelijks werk gaat worden en dan tien keer per dag heen en weer. Dat, dat is absoluut niet aan de orde. U maakt, u maakt een groter drama van een stukje van drie kilometer... ...wat nog maar negen maanden geleden als beschermd gebied is uitgesproken... ...en wat nog niet eens echt beschermd is, maar nog moet ontwikkelen. Die zeehonden We gaan... weten het echt nog niet. En die korfslak ook trouwens niet. We gaan terug naar de heer Van of Bent u aan het einde van uw betoog? Uh... Oh ja, bijna, voorzitter. Een uh, interruptie van de heer Elkabali. Uh, ik hoor geen vraag. Dus ik heb ook niks te beantwoorden. Dank u wel. Goed. Een interruptie van de heer Mettes nog? Ja, ik heb uh, wel een vraag aan, uh, aan de PVV. Want ik hoor het ook mevrouw Van der Veld zeggen. Uh, het is eigenlijk geen bevoegdheid voor ons. Waarom, waarom zitten we hier? Waarom hebben we het over uh, deze, deze motie? Want dat is een aangelegenheid van het college. Dat is wel interessant hè? om die in ieder geval te onthouden. Dat zal ik ook zeker doen uh, wat dat betreft. Want volgens mij is het nog zo dat het controleren van een college van een BMW... ...is volgens mij nog altijd een taak van een raadslid. Ook al hebben we de bevoegdheid gelaten voor het... Want het is verboden, het is verboden om met auto's op het strand te rijden, vandaar dat je een ontheffing voor nodig hebt. Dus ik vind het, uh, uh, ben het volstrekt niet met u eens, als u zegt van ja, waar hebben we het eigenlijk over, hoe wordt dit niet te controleren of te bespreken. Dat wordt heel interessant en ik zal het zeker onthouden, op momenten dat het u uitkomt, dat u wel dat aan de orde gaat stellen, die bevoegdheid. Dank u wel. Die vrijheid heeft u. Goed. Um, we hebben nog één fractie niet gehad. Dat is de fractie van de oudere partij Zandvoort. En ik zie dat de heer Kramer... deze 66 ook nog, ja, uiteraard. De heer Kramer. Op ja, deze. voorzitter. Uh, wij zullen wat korter doen. Uh, wij zullen de motie niet steunen. En kunnen instemmen met uh, het voornemen van het college. Uh, en dan uh, kijken wij vooral even naar de terugvaloptie. Uh, maak die terugvaloptie vooral smart... Dus dat het niet een kwestie is van dat het altijd mag tenzij, maar eh, dat het eh, niet mag tenzij. Goed, ten slotte. Het woord is aan D66 en ik zie de heer Van Marlen zijn microfoon aanzetten. Ja, dank u. Ja, je kan je inderdaad afvragen wat nou precies dat effect is als een paar stoere auto's over het strand gaan rijden. Uh, wat wel zo is, is dat het strandreservaat er gekomen is en daar maak je afspraken over en die afspraken kom je na. Als er nou echt helemaal geen alternatieven waren, dan is het wellicht nog een ander verhaal. Maar goed. Um, het DGP, bij monden van de directeur Robert van Overdijk, heeft tegen de Raad uitgesproken tegen het strandrijden, ook voor VIPS. Er ligt gewoon een heel gedegen mobiliteitsplan. En als dat gewoon uitgevoerd wordt, is dit gewoon helemaal niet nodig. Wat ons betreft een heldere zaak. En logisch steunen wij de motie van GroenLinks. Eén vraag nog aan de wethouder. Um, Volgens ons is Waternet de handhavende partij. Wat, uh, wat is hun kijk op deze zaken rondom handhaving? Goed. Um, we hebben um, in principe nu nog een laatste toelichting ...of een laatste woord uh, voor de indiener van, uh, uh, van de motie. Um, maar er zijn nog paar vragen aan de wethouder gesteld en ik zou willen voorstellen dat ik eerst nog even mevrouw Verhey het woord geef om die te beantwoorden alvorens naar het laatste woord van de heer Elga te gaan zou ik dan nog een vraag mogen stellen aan mevrouw Verheij voordat dat niet meer kan nou dan is voor één vraag en kort graag het is één korte vraag, ik heb u net een vraag gesteld wat met betrekking tot Mercedes en hun overweging om geen ontheffing aan te vragen tot op dit moment zover wij weten um, waarom is daar een discrepantie in als je dat vergelijkt met Red Bull? Ik wil daar echt antwoord op van dit college. Mevrouw Dank u wel, voorzitter. Nou, um, ja, u hebt vanuit uw um, eigen optiek al een, een bijdrage geleverd in dit debat... En er is ook een aantal vragen nog gesteld en ik uh, uh, beantwoord die natuurlijk graag. Uh, er is onder meer gevraagd naar de, het mobiliteitsplan. Uh, er ligt zeker een gedegen mobiliteitsplan. Zij het dat dat mobiliteitsplan uh, natuurlijk zich beperkt eigenlijk tot Noord-Holland, om het zo maar te zeggen, en een deel van Noord-Holland. Er is zorg vanuit Noordwijk, uh, omdat er in die periode uh, in die omgeving uh, bijvoorbeeld een keukenhof is. Uh, dus uh, u vraagt van, ja, biedt bied het mobiliteitsplan voldoende garanties? Zeker, maar er kunnen altijd situaties voordoen... Uh, waardoor uh, we dit graag als terugvaloptie willen houden. Dus als uh, er om wat voor reden dan ook geen vervoer mogelijk is... Voor op, via de weg of via de lucht... dan ligt deze ontheffing als het ware op de plank. En dan is dat onder voorwaarden... meneer Elgebali vroeg nog heel specifiek... Van, goh, om wat voor type auto's uh, gaat het. In de beschikking van Noordwijk is aangegeven... het gaat uh, om... Audi e-tron's of uh, Porsche uh, 4x4 hybride auto's. Dat is de voorwaarde die Noordwijk uh, daar gesteld heeft. En dat is een voorwaarde die wij wat dat betreft dan ook zullen spiegelen. Want het zou natuurlijk heel gek zijn als wij zeggen van nou, u moet, uh, u moet overstappen op een ander uh, uh, voertuig. Um, er is uh, ook um, um, ge gevraagd eigenlijk van... goh. Um, He, er zijn afspraken uh, gemaakt omtrent Noordvoort. Dat klopt. En een onderdeel. En, en dat is natuurlijk iets hè, wat dit college ook indachtig deze discussie voortdurend doet. Wij kijken naar. Het algemene belang naar het bredere belang. En dat is niet uitsluitend natuur en dat is niet uitsluitend de economie. En dat proberen we altijd vanuit het brede perspectief te bezien. En dat is ook gedaan toen de afspraken omtrent Noordvoort werden gemaakt, überhaupt. Ja, er is er toen gezegd, we, komen, eh, we willen graag hier komen tot een stiltegebied voor dieren. Maar er is ook gezegd... Toen al er moet ook ruimte blijven voor de evenementen die wij al eh, organiseren, bijvoorbeeld voor eh, een race of iets dergelijks. En dat is ook in de laatste jaren gebeurd. Dus het is niet zo dat wij eh, opeens iets heel eh, nieuws of anders eh, eh, gaan doen. Eh, er wordt nog gevraagd van eh, heb je door de. de... Ja, eigenlijk een, een, dank u wel, voorzitter, trouwens, dat we toch nog wat vragen mogen stellen... ...naar aanleiding van datgene wat de wethouder hier schetst. De Audi e-tron, dan wel de Porsche Cayenne. Hè, dat zijn uh, e hybride auto's die een maximum bereik hebben van 45 kilometer, maximaal. Dus ze halen denk ik 20 kilometer. Zodra je het gas openzet, sluit de benzinemotor aan. En dat is echt een enorme lawaai. Dat is één. En ten tweede, u zegt van, ja, we hebben eigenlijk al jarenlang, uh, beheren we dat... De evenementen zijn er, maar negen maanden geleden is Noordvoort geopend. Met een reden, en door u zelfs. Ik kan de foto nog ophalen, fantastisch mooie foto. Ik was heel erg enthousiast. En dan zegt hij nu eigenlijk in feite, ja, in het kader van een fallback scenario hebben we het nodig. En gaan we daarmee aan de slag? Ik heb echt nog nooit zulke lariekoek gehoord, eerlijk gezegd. Want het is, ja, met alle respect uh, voor, voor het woord, uh, voorzitter. Maar dit is, heeft niks met een fallback scenario te maken. Dit heeft gewoon te maken met het feit dat je eigenlijk dus ook Zuid-Holland bent vergeten mee te nemen en Noordwijk in de, de, de planning over de DGP. Dus enerzijds heeft u het plan dus blijkbaar niet goed opgesteld, dus u weet eigenlijk niet waar de ja, het, was een, het was een korte interruptie, meneer Hermsen. Dus ja, maar wil... voorzitter, ik vind wel, nee, maar, ja. we moeten wel het over de feiten hebben en nou, niet over... Laat het laat die niet ik zou graag ja. het woord geven aan... Laten we dat dan ook doen, want ik heb het mobiliteitsplan niet opgesteld. Het mobiliteitsplan is opgesteld door de DGP, is onderdeel van de evenementenvergunning. Die heeft de burgemeester verleden. Je bent daarvoor verantwoordelijk he, voor de mobiliteitsplan als gemeente. Ik, dat ik, bent u, en daar zijn wij verantwoordelijk voor. Je kunt het wel opstellen en zeggen dat wordt het door de DGP gedaan. U bent er van Ja, maar u, u, u wilt het over feitelijk, feitelijkheden hebben en de feiten en dat is hoe het feitelijk zit. Dat is één. Twee, er is wel degelijk afstemming geweest met Noordwijk. Ook met de gemeentes Hillegom, Lisse, Teilingen, met de Bollestreek als het ware... om dat wel goed op elkaar af te stemmen. En daarnaast heb ik het over de afspraken die al van af aan zijn gemaakt omtrent Noordvoort. En wat ik probeerde aan te geven is dat we nu voor deze specifieke casus... hebben gekeken naar deze omstandigheden en hebben gezegd... er ligt voor de DGP een goed mobiliteitsplan... en daarom zien wij dit ook als een terugvaloptie. Dus als het om wat voor reden dan ook niet lukt... om via de helikopter naar Zandvoort te komen... als het niet lukt omdat er een stremming is op de weg... voor wat voor reden dan ook... dan is het een goede terugvaloptie om op het strand te gaan. En zo zit het college in deze discussie. Meneer Elgebali, u vroeg nog naar de discrepantie tussen de teams. Ieder team maakt wat dat betreft een eigen afweging... A, waar ze verblijven... En B, ook over de wijze waarop ze uh, gaan komen. Ik heb geen inzicht in de uh, verschillende motivaties uh, van de teams. Uh, het is ook niet zo dat het team zelf uh, die aanvragen heeft gedaan. En heeft een organisator uh, namens hen gedaan. En uh, ja, ik, ik wil daar dan ook niet over speculeren. Wat voor de verschillende teams uh, de, verschillende, ja, de speculaties zijn. Uiteindelijk gaat het erom. Er is een aanvraag ingediend. Het is inderdaad aan de colleges van zowel Noordwijk als Zandvoort om daarover te besluiten. Eh, en het college van Zandvoort is voornemens te beslissen om dit toe te staan als terugvaloptie onder de voorwaarden... naar die al eerder ook in de raadsinformatiebrief zijn genoemd. Um, we zijn daarmee even, we hebben ingelast dat de wethouder nog een, een aantal vragen heeft beantwoord... We gaan nu naar het laatste woord van u, meneer Gabali, in het kader van deze motie, alvorens wij tot stemming overgaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik zie nog een vinger aan de overkant, overigens. Meneer Van Marlen. Ja, mijn vraag over het waternet is niet, uh, niet uh, beantwoord door de wethouder. Kun ik er nog even op ingaan? Er komt nog even een antwoord. Ja, u vroeg uh, wie. Uh, uh... Belast is met de handhaving, als ik het goed heb. En de handhaving ligt primair bij onze handhavers. En als het gaat om een ontheffing of het verbod van het rijden op het strand. PWN heeft wel ook een rol gehad in de werkgroep Noordvoort. Daar zitten ook andere partijen in. Daar zitten gemeenten in, maar ook een aantal natuurorganisaties. En daar heeft die partij wel een rol. En dat is bij mijn weten hoe dat, hoe dat zit. Goed, we gaan naar de heer Elgebali voor zijn laatste woorden. Ja, voor ik voor die laatste woorden wil opnoemen... wil ik graag met de initiatiefnemers van deze motie uh, even vijf minuten schorsen. Goed, dat kan. Ja, de vergadering is voor vijf minuutjes geschorst... en dan zijn we zo weer terug bij de vergadering. En ondertussen nog wat muziek. Hier is het onlangs nieuw uitgebrachte nummer van Dualipa Lipa Physical.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 met Fisico, misschien niet bij iedereen bekend het nummer... ...maar we hoorden net de stemverklaringen van alle uh, partijen in de Raad. Natuurlijk over de motie met betrekking tot de, uh, de Formule 1-teams door Noordvoort... Uh, uh, ...ingediend door GroenLinks, D66 en CDA en P van de A. Behalve die fracties uh, verklaarden de andere partijen tegen deze moties te gaan stemmen... En uh, daarop volgend waren er nog enkele vragen gesteld aan de wethouder, Ellen Verhey. Uh, en als laatste had meneer El Kabali van GroenLinks gevraagd om een schorsing, dus die is nu nog steeds bezig. En ondertussen natuurlijk gezellig wat muziek. Hier is Elton John met Rocketman. Van alles en nog wat. My bag, my bags last night,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 Sometimes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 ja We gaan bijna weer beginnen met het vervolg van de raadsvergadering. En de burgemeester opent um, zojuist weer de, de vergadering. Dus we gaan er verder. was gevraagd door de fractie uh, van GroenLinks om een korte schorsing. Um, en gebruikelijk is dan om daarna het woord um, te geven aan degene die om de schorsing verzocht heeft. Dus ik geef het woord aan de heer El Gabali van GroenLinks. Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal meteen mijn laatste betoog hier aan vastkoppelen, zodat we daar in één keer kunnen doorgaan. Ja voorzitter, uh, gehoord hebben de woorden van de wethouder uh, heb ik toch een aantal vraagtekens bij wat zij zegt. Ik snap dat zij daar geen antwoorden meer op kan geven. Maar ik heb hier zwart op wit voor mij staan dat de organisatie van dit uh, convoi in handen is van en evenementenbureau de spot en Red Bull Nederland. Dus daar zit een, denk ik wel een discrepantie in zoals ik dat zie. Er is ook feitelijk gebleken dat Mercedes een andere route heeft gekozen en niet over het strand zal rijden. Dus... Er zal altijd dan, wanneer het hele fileprobleem is, wanneer er geen helikopters kunnen vliegen, één team niet op tijd in Zandvoort zijn. Dus daar is het ook een feitelijke ja, weerbarstigheid richting het college. En wat dat betreft denk ik dat het tijd is om te stemmen en ik vraag bij deze dan ook een hoofdelijke stemming aan. Voorzitter. De heer Hendricks. Wil de heer Elgebali hier nou aanvragen dat die, die niet zijn ingediend? Het heeft dat een ander team het niet aangevraagd. Ik heb ook geen aanvraag ingediend. Daar hoeven we het hier toch niet over te hebben? Nee, maar dat is helder. We gaan nu tot stemming over. U heeft verzocht om een hoofdelijke stemming. We hebben bij de trekking... Zou ik er kort op mogen reageren? Heel kort dan, want we gaan echt naar de stemming over. Wat is zegt klopt misschien feitelijk, alleen hier zit een andere kwingslag in. Het feit dat één team kennelijk in Noordwijk verbijft en niet over het strand hoeft te rijden... zegt genoeg over de noodzaak en de nut van de aanvraag, in dit geval van Red Bull. Voldoende de beraadslaging hier met elkaar doorgemaakt. U heeft verzocht om een hoofdelijke stemming. We hebben bij eerdere trekking van uh, de nummers... ...hebben wij vastgesteld dat de stemming dan aanvangt bij mevrouw Van der Veld. Dus wij beginnen bij u, mevrouw Van der Veld. Tegen. De heer Berg. Tegen. De heer bouwberg Wilson. Tegen. De heer Deen. Tegen. De heer Drommel.